Zes uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Nederland tegen aparte begroting eurozone. Akkoord over referendum Schotland. Een meldkamer moet ook Fries verstaan, vindt provincie. Nederland is tegen de plannen van EU-president Van Rompuy... om een aparte begroting in te stellen voor de eurozone... Staatssecretaris Knapen schrijft aan de Kamer dat landen zelf de verantwoordelijkheid hebben hun begroting op orde te krijgen. Het voorstel van Van Rompuy is bedoeld om de Europese landen op economisch en monetair gebied beter te laten samenwerken. Donderdag komen de Europese regeringsleiders in Brussel bij elkaar om de voorstellen te bespreken. De meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer hadden deze week nog over de Nederlandse inzet willen debatteren, maar de VVD en de PVDA houden dat tegen. De Britse premier Cameron en de Schotse eerste minister Salmon... zijn het eens geworden over het Schots referendum over onafhankelijkheid. Alle Schotten vanaf 16 jaar mogen in de herfst van 2014 bepalen... of ze onafhankelijk willen worden van het Verenigd Koninkrijk. Beide partijen willen dat er een eenvoudige ja-nee-keuze komt. Eerder werd ook nog gesproken over de toevoeging van een tussenvariant, waarbij Schotland meer autonomie zou krijgen. Maar die optie is nu van tafel.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 In geval van nood zou iedere Fries zich in zijn taal moeten kunnen uiten, aldus de woordvoerder. Het afschaffen van de basisbeurs heeft tot gevolg dat er 15.000 studenten minder gaan beginnen aan een studie in het hoger beroepsonderwijs. Dat schrijft de HBO-raad in een brief aan de informateurs. Vorige week werd bekend dat VVD en PvdA een leenstelsel willen invoeren. Dat betekent dat studenten meer moeten gaan lenen. Volgens de HBO-raad worden hiermee juist de laagste inkomensgroepen getroffen... Nu krijgen studenten die thuis wonen een kleine 100 euro per maand als basisbeurs... en studenten op kamers krijgen bijna 270 euro. Elk jaar beginnen ongeveer 100.000 studenten aan een hbo-opleiding. Een man die in 2006 in Venreis zijn vrouw met een schroevendraaier doodstak... is door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot 18 jaar cel. Erik E. stak zijn vrouw meer dan 70 keer met een schroevendraaier... en sneed haar keel door met een mes... Van de rechtbank kreeg hij al 15 jaar, maar in hoger beroep bij een ander hof werd hij vrijgesproken. Die zaak moest over van de Hoge Raad, omdat de vrijspraak niet goed was gemotiveerd. Het hof in Arnhem oordeelt nu dat de man zijn vrouw met voorbedachte raden heeft gedood. De Europese Unie heeft de sancties tegen Iran verscherpt. De Unie beschuldigt Iran ervan te werken aan kernwapens. De nieuwe sancties zijn onder meer gericht op de Iraanse bankensector en de olie- en gassector. Gesprekken met Iran over het nucleaire programma... hebben de voorbije maanden niets opgeleverd. De sancties moeten Teheran dwingen tot nieuwe gesprekken en concessies. De Israëlische premier Netanyahu riep de internationale gemeenschap... vorige maand op een grens te trekken. De mate waarin Iran uranium verrijkt... zou erop duiden dat het land werkt aan kernwapens. Bij een brand in het Britse Essex... zijn vannacht vier kinderen en hun moeder om het leven gekomen... Een meisje van drie ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. De brand begon op de benedenverdieping van een rijtjeshuis... toen het gezin boven lag te slapen. De vrouw en drie van haar kinderen kwamen ter plekke om. In de buurt van het huis stond ook een auto in brand. De brandweer dacht aanvankelijk dat alleen die auto moest worden geblust... maar ontdekte daarna dat het huis in brand stond. De Amerikaanse fastfoodketen Pizza Hut trekt een reclamestunt rond het verkiezingsdebat van morgen in. Het bedrijf had toeschouwers van het debat uitgedaagde kandidaten Obama en Romney naar hun favoriete pizza beleg te vragen. In het tweede debat tussen de presidentskandidaten mogen kiezers vragen stellen aan de twee. Pizza Hut beloofde een leven lang gratis pizza aan degene die de vraag worst of pepperoni durfde te stellen. Critici vonden dat Pizza Hut met de stunt het debat niet serieus nam... En de keten stopt daarom met de actie. Het weer vanavond en vannacht in het noordwesten buien. In de rest van het land droog, met opklaringen: het wordt 5 tot 9 graden. Morgen eerst regenachtig en veel wind. Aan het zee en op het IJsselmeer is de zuidwestenwind krachtig tot hard. In het noordwestelijk kustgebied kan zelfs tijdelijk een stormachtige wind komen te staan: windkracht 8. Smiddags droger en af en toe zon, en het wordt dan een graad of 13. Aanweb verkeersinformatie. Vanwege de herfstvakantie is het minder druk dan gebruikelijk. De meeste dagelijkse files staan bij Rotterdam. Een paar files springen er wel uit. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Batum staat 6 kilometer file door een ongeluk. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Amsterdam richting Den Haag zorgt voor 7 kilometer file tussen Hoofddorp en Roelofvarensveen. Bij het Ringvaartaquaduct is ook de rechte ook dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag 6 kilometer file.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 Laat je niet afleiden.nl. Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Kom tot rust en geniet van de natuur. Met een wintervakantie op de boerderij. Kijk op Austria.info. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedenavond, het is acht over zes etenstijd voor de meesten van u. Borreltijd voor de liefhebbers van het Happy Hour. Dat staat ter discussie. We hoorden van de kastelein, we hoorden van de politicus. We verschuiven het gesprek van de dag naar de bar... waar jongeren van 16 en 17 jaar nu nog wel dat glas wijn en bier mogen drinken. Eerst het proces tegen de bemanning van de Costa Concordia. Vanochtend is dat proces begonnen. Een rechtszaak die wordt gehouden vlakbij het Italiaanse eilandje Giglio... waar het cruiseschip in januari aan de grond liep, botste. 32 mensen kwamen om het leven. Correspondent Rob Zoutberg. Rob, er komt weinig naar buiten hè, over wat zich uh, heeft afgespeeld in die rechtszaak. W wat, wat heb je wel gehoord? Ja, de hele boel is daar afgegrendeld, hè, moet je je voorstellen. Dit, dit gebeurt allemaal in Grossetto, het, het provinciestadje in de buurt van het eiland. Nou, daar was de rechtszaal te klein, dus alles gebeurt daar in het lokale theater, het Teatro Moderno. Maar die hele, dat hele gebied is afgegrendeld. Je moet weten, 500 betrokkenen, daaronder 125 advocaten. Nou, niemand mag iets opnemen. Uh, telefoons moeten allemaal uitstaan, er mag niks naar buiten komen. Er komt wel iets naar buiten. En het, wel, het gaat nu om een, het eerste deel van het gerechtelijk onderzoek. Er wordt een reconstructie gemaakt door de rechters en betrokken partijen. Nou, wat er naar buiten is gedruppeld. De, de advocaat van de kapitein, de, de omstreden kapitein van het schip Schettino... die heeft uh, tijdens de zaak vanmorgen gezegd... dat een Indonesische stuurman destijds een opdracht verkeerd heeft uitgevoerd... waardoor dat schip daar op de rotsen uh, kon rammen... Uh, nou goed, uh, kwam toen ook nog met de opmerking dat het niet mogelijk was het gip goed te inspecteren na, na de tragedie door de reddingsoperatie die aan de gang was waardoor bewijsmateriaal verloren is gegaan nou, het zijn natuurlijk allemaal pogingen om wat spaken in, het, uh, in de wielen van het proces te steken dat is door de rechter verworpen Ja, lastig om dus te zien wat naar binnen gaat wat naar buiten komt, ook naar informatie maar uh -huh. ook wat mensen betreft die eraan meedoen of terecht moeten staan en deze kapitein Scatino bijvoorbeeld, die was er wel ja, nou, die is daar, daar gisteravond al, al, al aangevoerd, moet je zeggen. Hij zit in voorarresten, hier in Rome. Hij is overgebracht naar Grossetto. Daar verblijft hij op een, een geheim adres... om deze, in ieder geval deze eerste dagen van reconstructie... er wordt een paar dagen voor uitgetrokken om dat mee te maken. Hij is vanmorgen via een busje... Uh, via de achterkant van de theaterzaal is hij naar binnen gevoerd. Er zijn wat beelden van dat we hem zien. Grote zonnebril uh, op het gezicht. En wat er... Ook naar buiten is gedruppeld, maar nogmaals, er is geen geluid van. Maar dat hebben wel passagiers gezegd. Die hebben even met hem gesproken. En uh, Schettino heeft toen gezegd de, uh, tegen ze gezegd vandaag... de waarheid die zal aan het licht komen, dat wil ik ook. Nou goed, uh, het is heel weinig, maar dit is wat er nu naar buiten komt. Want dat is natuurlijk zijn waarheid, hè? die nu nog niet uh, is besproken in de rechtszaal. Nee, want eh, nogmaals, Skettino komt niet aan het woord. Het gaat echt nog om die reconstructie. Het kan even duren. En voordat we de bemanning en Skettino zelf gaan horen... dan kan het best wel januari zijn. Rob Zouberg in Rome, dankjewel. Hoi. Dan sport. Ook het tennis wordt deze dagen in verband gebracht met doping. De Italiaanse Sara Errani bezocht regelmatig de Spaanse arts Luis Garcia del Moral. Die wordt beschuldigd van het toedienen van doping aan onder andere Lance Armstrong. En ook David Ferrer, de tennisser, wordt genoemd als klant van deze arts. We hebben contact met ex-toptennisser John van Lottem. Goedenavond. Goedenavond. En dat is niet voor het eerst natuurlijk, hè, dat doping in verband is gebracht met tennis. Nee, ja, kijk, het, het, het, nu staat er tennis uh, achter. Maar ik denk dat doping en topsport uh, uh, al uh, uh, jarenlang uh, ja, helaas uh, samengaat. En uh, ja, dat er nu uh, natuurlijk heel veel naar buiten komt, omdat er vanuit het wielrennen een soort van bom is ontploft. Uh, er waarschijnlijk uh, nog meer sporten aan, of in ieder geval sporters, aan het licht komen. Wat heeft u destijds uh, van dichtbij meegemaakt bij tennissen? Of, of wel als onraad geroken? Nou, hij uh, maakte toen wel een soort van fase door dat tennis gewoon een stuk fysieker werd. En uh, vanuit Zuid-Amerika toch een aantal spelers, uh, Argentijnse spelers, uh, ja, gepakt werden toen op, uh, op, op, op doping. En uh, ja, ja, vanuit het verleden zijn er ook wel gewoon spelers die hebben toegegeven zelf doping uh, te hebben gebruikt. Uh, waaronder bijvoorbeeld uh, John McEnroe, dat uh, uh, in, uh, ja, in zijn biografie heeft vermeld. Uh, uh, uh, Alleen ja, dat was in die tijd wettig gewoon niet gecontroleerd. En um, ja, als je kijkt naar tien, vijftien jaar geleden... toen is men dat uh, langzamerhand gaan oppakken. Ja, uh, en daar zullen heus wel wat, uh, wat uh, gaatjes zijn geweest... waar men uh, uh, mee uh, ja, aan de slag komt. Ja, want als je, als je leest bij het wielrennen... hebben ze weer een zoutoplossing gevonden... om uh, voor de dopingcontroleur te maskeren wat ze, ja. wat ze hebben genomen. Als je nou kijkt naar tennis, weet u wat voor middelen daar worden genomen? Uh, ik ik zou eerlijk gezegd niet weten wat voor middelen daar genomen worden. Nou, het, uh, het, het mogen duidelijk zijn dat het voor iedere sport uh, waarschijnlijk uh, prestatiebevorderend is. En, uh, ja, tennis is een, een seizoen... Uh, ja, je, eigenlijk heb je hebt geen seizoenen. Je speelt van januari tot januari. En veel toernooien, dus uh, spelers uh, zullen moeten herstellen. Uh, ik, ik sluit niet uit dat er in tennis uh, uh, ook doping is, maar het uh, uh, is niet dusdanig fysiek uh, als, het, uh, als, als het wielrennen. En uh, ik denk niet dat er zo'n bonze ontploffen zoals het bij het wielrennen is gebeurd. Nee, maar als spelers het zouden doen, dan is het voor je uithoudingsvermogen, je herstel en, en kracht, neem ik aan. Ja, ja, kijk, uh, je gaat er niet, je gaat er niet een betere voorhand van, maar uh, het feit dat je uh, drie uur lang op de trainingsbaan kan staan en daardoor wat beter je voor kan oefenen, uh, ja, dat zal het uh, waarschijnlijk wel zijn. Uh, alleen, het is niet uh, binnen tennis en zeker nu hedendaags... Uh, uh, uh, geloof ik zeker in een in een, in een, in een ja, toch wel een schone sport. Ja, en, en is er is er vanuit de bond voor zover u weet aandacht voor? Um, nou, in het verleden is dat, uh, uh, is dat niet geweest. Uh, uh, die cultuur was er ook niet uh, in, wat dat betreft in Nederland. Uh, maar uh, ja, er zijn natuurlijk wel. Uh, de, de, de bond gaat natuurlijk met, uh, met de internationale regels en zal zich ook uh, wat dat betreft zo opstellen dat uh, er alles aan gedaan wordt om het uh, ja, uit de sport te houden. Ja, en verwacht u nu dat de controles worden opgevoerd... na, na deze uh, verdachtmakingen van Ferrer en Errani? Nee, ten eerste, ik heb het gelezen ook over Ferrer. Ik vind het wel uh, uitzonderlijk dat uh, je in verband wordt gebracht met een dokter... omdat hij uh, in, ja, in, in, de, in dezelfde stad woont. Dus dat, dat vind ik al uh, heel bijzonder. Uh, Irani traint, werkt en traint in, uh, in Valencia. Uh, en uh, hij bleek daar op dat moment de beste dokter te zijn. Ja, uh, Tuurlijk word je dan snel in verband uh, gebracht met, met doping. Um, dan moet ik wel zeggen dat de controles over de laatste tien jaar enorm zijn Aangescherpt. Als je Rafael Nadal hoort, uh, wat voor effect het heeft op zijn privacy. En uh, wat hij allemaal wel niet moet vermelden, waar hij naartoe gaat. En altijd uh, melden uh, of gaat hij op vakantie, al is hij een, een weekendje weg. Uh, ze weten hem altijd binnen een enkele uren te vinden. Dus dat is ook bij het tennis inmiddels uh, gebruik geworden om ze streng te controleren. Nou, zoals u al zegt, het zijn verdachtmakingen, er is nog niks bewezen van deze tennissers. Dank dat we er even over konden praten. John van Lottem. Straks gaan we naar Breda, want wat vinden de jongeren daar... van het afschaffen van Happy Hour? Erwin de Hart, hoe stopt de weg? Nou, geen Happy Hour, want de spits is nu nog maar 50 kilometer. De, de, het aantal files neemt snel af. De lengte van sommige files neemt niet af. Bijvoorbeeld die op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... tussen Twello en Batum, 8 kilometer, 2 rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en en 10 kilometer, 1 rijstrook dicht... En op de A12 Utrecht richting Den Haag is door een ongeluk... tussen knooppunt lunetten en de meer dan 7 kilometer file ontstaan. En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Hebben jouwen voor de liefhebbers van orgelmuziek vanavond in het concertgebouw. Want er is vanmiddag een heel bijzonder orgel opgebouwd. Een verplaatsbaar Zweelink-orgel van 4 meter hoog en 2000 kilo zwaar. Dat orgel dat wordt vanavond bespeeld tijdens het Zweelink-Jubileen-concert. Dat orgel, dat orgel staat normaal gesproken in Brussel. Maar het is nodig omdat het orgel in het concertgebouw, dat enorme daar tegen de muur geplakte orgel, niet de juiste toon heeft voor dit concert. Trudy van Rijswijk was bij de opbouw. Iedereen is al druk aan het repeteren. Alleen het orgel, dat is er nog niet. Dat moet nog helemaal in elkaar gezet worden. Meneer van Kouten, ja, ja, sorry. Het, is uw, oh, het is uw orgel, hè? Ja, ja, hij is beneden. Ik weet nog niet waar hij zit. Maar hij, hij moet uh, terugkomen naar... Uh, het de, de podium hierboven. Ja, maar er staat al een orgel. Ah ja, ja natuurlijk. Er staat een mooi orgel in dit zaal. Hè, maar dat is. Uh, ja, een orgel en een. Ja, het is een ander orgel. En enkele orgels. Heeft zijn eigen personaliteit en zijn eigen stijl. En zo, is. Deze orgel die, die zal spelen vanavond die is compleet uh, verschillend van dit orgel. Dit orgel was. Of, ik denk gebouwd in, de, ik weet niet precies, maar 19e eeuw of zoiets. En de, die orgel, die, die, de Zwedening-orgel, natuurlijk, de Zwedening-orgel die zal gebruikt worden vanavond, is gebouwd om muziek van Zweling te spelen en Zwilling, is uh, geboren, u ja. weet. Ja, 1500 ja? 500 zoveel, ja. Voilà, voilà. Zo vierende verjaardag van Zweding, uh, van, uh, vanavond. En zo. Natuurlijk, het is niet hetzelfde stijl, het is niet dezelfde krank, het is niet hetzelfde. Techniek ook om te spelen voor de organist, alles is verschillend. En er zijn orgels om te spelen? Hier in Nederland, ja, natuurlijk, in de kerken. Nee. En zo... Maar die kun je niet verplaatsen. En nee, dus kun nee, je nee, nee. nee, nee er zijn, ja, een verplaatsbaar orgel, dat is niet zo gewoon. En dat was mijn idee. Ik was op die tijd in het conservatorium van Brussel, student in het conservatorium. En ik heb gedacht, ja, dat, dat zou mogelijk zijn, een orgel. Te kunnen transporteren. En hebt u dat laten bouwen of was het zo te koop? Nee, nee, nee, nee. Er, er, er is geen uh, supermarkt met orgels. Ja, ja. Gewoon <laughs> ja, met... orgel in je winkelwagen. Ja, ja. Alles is gebouwd uh, met de handen. Hè. Er is geen machine om. Nee, nee. De, de, ook de, de kast, en de, de, de, sculptuur, de sculptuur. En uh, natuurlijk de mechaniek, de pijpen, de pijpen, alles is in die atelier gebouwd. Inmiddels is er een hoop ijzerwerk naar boven gehaald. En de drie afzonderlijke delen van het orgel zijn ook boven. Het onderste gedeelte van het orgel wordt zorgvuldig in het midden op het podium gezet. Ja, nu is het uh, cruciale moment. De derde deel moet naar boven gaan, in de lucht blijven. In het lucht blijven, ja. En. Uh, de eerste en de tweede deel komen naar beneden... en dan we komen terug alles samen inzetten. En dan zit hij? Ja, en dat ja is... ik weet niet precies, maar de, de derde deel daar is heel, heel zwaar. Hè? Het is in Eik en er zijn pijpen met uh, tin en, uh, en uh, Ja, Ik weet niet in het Nederlands. Daar... Voilà. Lood? Lood, ja, met lood. So het is heel, heel zwaar. Hè? Een paar uur later gaan de deuren open en zien we de pijpen... speciaal mee vervoerde bankje zitten en speelt. De tonen van het in elkaar gezette Zweling-orgel... bespeeld door eigenaar Arnaud van de Kouter. Vanavond het jubileumconcert in verband met 450 jaar geleden geboren... Jan Pieterszoon Zweling. Het gaat al de hele dag over Happy Hour in cafés. Koninklijke horeca Nederland is niet meer falikant tegen een verbod op Happy Hour. Wil wel in ruil dat er geen verhoging van de leeftijd komt waarop je drank mag kopen, dat wil zeggen bier en wijn. Matthijs Holtrop is in Breda. Daar wordt wel eens een biertje gedronken, zoals in iedere stad natuurlijk. Matthijs, in welke kroeg ben je nu? Ja, nou, wel eens een biertje. Ik sta op een plein waar, uh, waar je louter en alleen maar kroegen hebt. Uh, ja, en een enkele zaak dan. Café Bruxelles, de Korenmaat, uh, Café de Buurvrouw. Mensen die Breda kennen zullen meteen weten waar ik ben. En ik zie al meteen op een aantal ruiten... dat er wordt geadverteerd voor die happy hours. Bier voor 1,50 of wijn bijvoorbeeld. Um, en dan gaat het over die maatregelen hier in Breda... natuurlijk van Koninklijke Horeca Nederland. En ik hoorde net iemand een interessante opmerking maken. Die zegt, die leeftijd die kan je heel gemakkelijk... Aan de deur controleren. Er staat een portier of een uitsmijter en die kijkt hoe oud iedereen is en die laat mensen toe. Maar zo'n uh, korting aan de kassa, dat is bijna niet te controleren met al dat contante geld. En, en een barman die kan daar best op een avond uh, een beetje mee zoemelen. Hij moest het nog maar zien: eerst zien en dan geloven. Nou, ik ben vanmiddag ook nog even Breda ingeweest en ik heb aan de doelgroep, uh, dus uh, mensen tussen de 16 en de 18 jaar, gevraagd wat zijn er van het happy hour vinden. Ja, dat is altijd wel gezellig. Dan, uh, <laughs> dan is het veel goedkoper om te drinken. Anders dan zou je toch meer thuis gaan drinken, denk ik. En nou denk ik, ja, kan ik ook wel in de stad gaan drinken. Ja, ga je dan ook meer drinken omdat het zo veel goedkoper is? Um, ja, ja, ik ja. denk het wel. Ja. Dus het afschaffen van die happy hours, zou dat er ook voor gaan zorgen dat jij minder drinkt? Nee. <laughs> dan zou ik alleen maar meer moeten gaan werken, denk ik. Ja, ik weet niet. Het is vaak gewoon als ik in de stad aankom dat ik me pas realiseer dat het happy hour is en niet daarvoor of daarna. En het afschaffen daarvan? Wat zou jij daarvan vinden? Uh, ja, ik snap de reden daartoe wel, maar voor mij heeft het allemaal niet zoveel toegevoegde waarde. Ik zal het gewoon zo laten als het nu is. Nee, jij drinkt toch wel? Ja. En denk iedereen dat het voor iedereen geldt? Uh, nou, Gurk en de Kroeg, hebben we hebben ook happy hour. <laughs> ja, jammer. Uh, dat is gewoon gezellig. Het uh -huh. uh, is fijn als je de vrijdagmiddag eventjes in de stad kan vieren, zeg maar, dat het, uh, dat het weer weekend is. En hoe oud ben jij? Uh, 17 andere maatregel waarover is gesproken is om de minimumleeftijd voor drank naar 18 te brengen in plaats van 16. Dan val je net middenin. Dus ja. wat vind je daarvan? Um, ja, ik vind het denk ik niet nodig. Ik weet, ik weet niet of dat de maatregel zou helpen. Gewoon ook al omdat je nou al voordat voor uh, ze 16 zijn, drinken ze ook al wel. Ik denk dat het misschien op de lange termijn schuift die leeftijd dan wel op. Maar voor nu zouden mensen gewoon nog zelfs al onder de 16 blijven drinken, denk ik. Het is drinken zo goedkoop toch? Dus uh, ja, ik kan twee keer zoveel over. Dus ik kan twee keer zoveel zuipen. Is dat dan een uur lang even doordrinken, omdat je dan geld bespaart? Ja, dat wel, ja. Hoeveel? Er zijn wel jongens die zetten vijftien bier op tafel of zo. Uh. Maar dan is ook de zeg maar, happy hour op vrijdagmiddag of altijd de happy hour? Altijd. Dus gewoon het bier voor uh, 1 euro, dat moet weg, of niet? Ja. Oké. Okay. Dat is jammer. <laughs> ja, dan wordt het allemaal duur. Dan wordt het duur, ja. Nee, werken dan. <laughs> ja. Oh, jij staat zelf achter de bar, dus jij kan nog wel eens een biertje meepakken, toch? Ja, ik ook, want zij staat achter de bar. <laughs> Reactie van de meisjes uit Breda. Van de jongeren aan de toog naar de jongeren op het voetbalveld. Want straks in Rotterdam kan Jong Oranje zich kwalificeren voor het EK onder 21. Dat is volgend jaar in Israël. Afgelopen donderdag werd Slowakije met 2-0 verslagen. Vanavond is Slowakije opnieuw de tegenstander. En dat gebeurt in het stadion van Sparta, het Kasteel. De daar is Rob Fleur. Goedenavond, Rob. Goedenavond. Dat noemen wij een wedstrijd Katibakki. Ja, dat zou je van tevoren wel zeggen. Maar eh, Jong Oranje heeft al een keer eerder een zepert opgelopen. Dat ook kat in het bakkie heette Tegen eh, Jong Oekraïne twee jaar geleden. Tegen het, het valikant mis. En gelet op de uitslag in Slowakije. De 2 0 zou je zeggen: van, dat wordt heel makkelijk. Maar eh, vergeet niet. In Slowakije had Jong Oranje eigenlijk al na 7 seconden. met 1 0 achter moeten staan. Want de enige man die attent was. was doelman Jeroen Zoet. Dus de, de grootste, het grootste gevaar voor Jong Oranje vanavond... is de onderschatting van de Slowaken: van, dat doen we wel wel even. En daar is iedereen doodsbenauwd voor na het vorige e-check. Blijf toch even optimistisch. Laten we even uitgaan dat Nederland zich kwalificeert voor dat EK 121. Wat heeft Oranje, jong Oranje, dan straks daar te zoeken op dat EK? Nou, als de ploeg werkelijk op volledige oorlogsterkte komt... en dat schijnt zo te zijn, want diverse spelers die nu bij het huidige A11-tal zitten van Louis van Gaal... hebben corpot direct of indirect laten weten dolgraag mee te willen in juni volgend jaar naar Israël. En dan komt Jong Oranje met een geweldig team aan de start. En dan zou het zich best eens kunnen meten met toplanden als bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Engeland en Rusland. Want ja, als je weet wie er allemaal op de lijst staan en die hier vanavond niet zijn... nou, dat is een heel behoorlijk team hoor. Daar zou iedereen best trots op zijn. Het klinkt al behoorlijk rumoer. Hoe de wedstrijd erop? De wedstrijd is om 7 uur. En dan, uh, ja, dan gaat het hier los. Spart het Sparta-stadion schijnt uitverkocht te zijn. Daar ziet het ook nu wel redelijk naar uit. Ja, en dan gaan we allemaal afwachten wat zich vanavond hier gaat afspelen. En of het een feestavond wordt. Ja, daar, daar ziet het wel naar uit. Iedereen is er klaar voor. Maar ja, zoals we het uh, in een cliché gebruiken. De wedstrijd moet eerst uh, gespeeld worden. Met dat cliché slaat we af op het kastende Rob Fleur. Dankjewel. En daarmee is ook een einde gekomen aan dit Radio 1 Journaal voor deze avond. Tim en ik wensen u een goede avond. En wij gaan naar Joost. Dag Joost. Dag Lucilla. Vertel, avond. avondspitsen ja, WNL. Sorry, het was te je, kort. Nee. Hoeft helemaal niet, dat zeg ik oh, altijd. Daar ja, ben ook wel graag uh, bij. Uh, Lucilla, Tim, let op. Wij wijzen graag met het vingertje, inclusief mezelf trouwens, naar Curaçao. Uh, of landen als Somalië, Irak en uh, Sudan. Hoe corrupt ze daar wel niet zijn. Maar hoe corrupt is Nederland eigenlijk? Daar hoor je eigenlijk verrekte weinig over. Punt is dat bijna uit elk groot onderzoek blijkt dat we nauwelijks onderzoek doen naar corruptie onder Nederlandse ambtenaren en politici. Het wordt zelden echt bekeken. We weten ook niet hoeveel corrupte politici of topambtenaren de dans ontspringen en daarom zeg ik en natuurlijk naar aanleiding van de zaak tegen de gedeputeerde de oud gedeputeerde Hoymaers die zaak staat niet alleen, het staat niet op zichzelf. We onderschatten het corruptieprobleem ten ene male in Nederland. En dat is ook mijn stelling, corruptie bij de overheid wordt zwaar onderschat. En ik hoop dat u daarop gaat reageren op deze stelling van mij. Doe mee, dus op 0800-1121, de lijnen gaan hier nu open. We hebben Gerrit de Wit, hij is een, een onderzoeker bij de expertgroep Klokkenluiders. En ook Ronald van Raak, SP, Tweede Kamerlid, zit in de show. U doet dus ook mee op 0800-1121 of hashtag mee met WNL of hashtag corruptie, in deze combinatie, want dan kunnen ze er ook uitvangen. We hopen elkaar te gaan spreken in het debat van Avondspits van WNL uiteraard. Zometeen direct na het half zeven. NOS Nieuws. Tot zo. Van peinpool tot sauna, van gitaarles tot ontspannen leesboek. De Pluim is het cadeau voor Kerst, waarbij je werknemers zelf kiezen uit fantastische belevenissen. Bestel nu op Pluimen.nl.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 Een bewoner die 112 belde werd niet begrepen door de agent die de telefoon opnam. Volgens Friesland is dat tegen de gemaakte afspraken. Nederland is tegen de plannen van EU-president Van Rompuy... om een aparte begroting in te stellen voor de eurozone. Staatssecretaris Knapen schrijft aan de Tweede Kamer... dat landen zelf de verantwoordelijkheid hebben hun begroting op orde te krijgen. Donderdag bespreken de Europese regeringsleiders het voorstel van Van Rompuy. De Britse premier Cameron en de eerste minister van Schotland, Semmend... hebben een overeenkomst getekend over het Schotse referendum over onafhankelijkheid. Alle Schotten van 16 jaar en ouder mogen in de herfst van 2014 bepalen... of ze onafhankelijk willen worden van het Verenigd Koninkrijk. En de Europese Unie heeft de sancties tegen Iran verscherpt. De EU beschuldigt Iran ervan te werken aan kernwapens. De nieuwe sancties zijn onder meer gericht op de Iraanse bankensector... en de olie- en gassector. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hingstra. Er staat momenteel behoorlijk wat wind uit het zuidwesten. En de wind die wakkert nog verder aan. Daarbij draait hij ook wat vanuit het zuid, of naar het zuidwesten tot zuiden. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind van 8 krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. En landinwaarts is de wind matig tot vrij krachtig. Verder blijven er in het westen noordwesten buien actief. Elders opklaringen en droog. En de minimumtemperatuur komt uit op een graad of 8. Morgenochtend trekt een regengebied over het land. In de loop van de ochtend klaart het vanuit het zuidwesten alweer op. En dan wordt het droog. In het noorden en oosten gebeurt dat pas in de middag. De temperatuur komt uit op zo'n 13 graden. Ook morgen veel wind. De wind ruimt weer naar het zuidwesten. Is landinwaarts matig of vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard. Windkracht 6 tot 7. En de meeste wind in het gebied, daar stormachtig morgenochtend windkracht 8... met mogelijk zware windstoten tot 85 km per uur. En in de avond neemt de wind in kracht af. Na morgen blijft het wisselvallig, maar het wordt wel zachter. Woensdagmiddag gaat het weer regenen. Het wordt dan 15 graden, ook donderdag is er kans op regen. Het wordt dan wel zachter, een graad of 17. ANWB-verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu geleidelijk af. Onder invloed van de herfstvakantie was het sowieso een minder drukke spits dan gebruikelijk. Wel zijn er nog problemen op de A1 naar het oosten. Apeldoorn richting Hengelo, zeven kilometer tussen Deventer en Badmen. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer wordt er over de vluchtstrook langsgeleid. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat 10 kilometer file tussen Schiphol en de Ringvaart Aquaduct. Daar is ook de rechterrijstrook rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. En door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag... staat er nog 2 kilometer tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn. Daar is de weg weer vrij. Als laatste de N207 Bergambacht Lisse. Die is in beide richtingen dicht tussen Boskoop en Bodegraven... door een ongeluk. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Corruptie bij de overheid wordt zwaar onderschat. Welkom bij de Avondspits, uw dagelijkse wekker op Radio 1. Bel WNL, 0800 1121. Nederland is een van de minst corrupte landen. We staan op de zevende plek ter wereld... Zeggen we. Het gevoel knaagt dat de zaak tegen oud-gedeputeerden en voor de vvd hoijmeijers helemaal niet op zichzelf staat. Uit alle onderzoek blijkt dat we nauwelijks weten hoe groot de corruptie in Nederland eigenlijk is. Onder politieke druk wordt bovendien meestal van strafrechtelijke vervolging afgezien. De Rijksrecherche vraagt al jaren om meer capaciteit om het onderzoek naar corrupte ambtenaren in Nederland te intensiveren. Jaarlijks komt 1 op de 19.000 Nederlandse ambtenaren voor in een corruptieonderzoek. Dat valt erg mee, kun je zeggen. Je kunt ook zeggen, het is pas de sneeuwvlok op de punt van de ijsberg. Corruptie gebeurt niet alleen in Verweggistan, ook in Nederland. En ik zeg: corruptie bij de overheid wordt zwaar onderschat. Wel nou? 0800 1121. Een welkom bij Avondspits van WNL. Ja, de vier minst corrupte landen dat zijn Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland en Zweden. Nederland staat daar op de zevende plek. Als u wilt weten waar men het meest corrupt is ter wereld, dan zal het niet verrassen. Het zijn op nummer 1 Somalië, op 2 is het Noord-Korea, op 3 Myanmar, op 4 Afghanistan, op 5 Oezbekistan, op 6 Turkmenistan, 7 Sudan, 8 Irak, 9 Haiti en de hackersluiter. In de top 10 van de meest corrupte landen ter wereld is Venezuela. En wij kennen eigenlijk Alleen de bouwfraude en een beetje in Schiedam en zo nog wat zaken rond, rond die af en toe eens even rond zien slingeren in de pers. Maar zijn we de zaak niet schromelijk aan het onderschatten? Ik ga praten zo meteen met Gerrit de Wit, hij is voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders. Hij heeft jaren researchkundig onderzoek gedaan naar fraude en corruptie. En daarna ook SP-Kamerlid Van Raak, die wil ook het nodig tegen gaan doen. U kunt reageren op 0800 ik zeg corruptie bij de overheid. Zijn wij in Nederland zwaar aan het onderschatten? Ik ga naar de eerste beller vanavond. Is Oleg Wouters. Hij komt uit Utrecht. Ja, hallo. Goedenavond. Um, um, ik, kijk, je, je uh, uh, schetst het probleem nu uh, uh, tamelijk groot, maar ik merk dat uh, de macht van de ambtenaren. Ik ben zelf doordat ik slachtoffer ben van een beroepsziekte en en zinloos geweld. in een shit-situatie geraakt. waarvoor ik een bewindvoerder heb. Uh, heb uh, moeten moet aanstellen? Instellen. Ja. En er verdwijnt gewoon Poen. Dus er verdwijnt Poen? Daarna bedoelt u? Ja. Van, van het moment dat u de winst. die vertrouwt u in feite niet? Er nee, bent... en het, nou, het is gewoon echt zo dat de Poen verdwijnt. Het heeft me dit jaar 10.000 euro gekost. Ik ben alle twee mijn mooie venders kwijt. En wat heeft u daar tegen gedaan? Daar ben ik over in uh, proces. Kijk, maar even kort te gaan. U onderschrijft de stelling dat u zegt: het wordt bij mij in ja, mijn absoluut. geval ook niet voldoende uh, eigenlijk uh, boven, maar, uh, ja, boven de grond ge, gestoken. Wat er gaande is. Ja, absoluut. Oké, okay, meneer Bouters, dank u zeer voor het bellen. U kunt ook reageren als u ook zaken heeft meegemaakt... in de zin van corruptie bij ambtenaren, bij politici... waarvan u zegt dat verdient, uh, dat verdient zeker niet de schoningsprijs. Dat moet het daglicht gaan zien. U kunt daarop reageren, ook via de Twitter. Hashtag WNL gebruiken, hashtag corruptie. Theodor Visser zegt mij op Twitter... overal waar gelobbyd wordt en waar aandeelhouders de dienst uitmaken... komt corruptie voor en ook in de politiek. Uh, Wijnand Weerdenburg uh, zegt eens... wij zijn heel goed in het vinden van de maas in de wet. Alleen dat noemen we liever niet corruptie. Corruptie En Profnieuws twittert mij door de salarissen van ambtenaren te verhogen. Kan corruptie worden tegengegaan? Um, dan komt hij met een hashtag aan. Dan kunt u terugkijken op hashtag WNL, hashtag corruptie. Ik zeg corruptie bij de overheid. Het wordt zwaar onderschat. Goedenavond, Nick Krijtsen uit Den Haag. Ja, um, ik wil het voorbeeld geven. Almere, daar heb je burgemeester Jortsma. Ja. Maar er is ook een groot gebouw en daar staat het bord op van de aannemer Jortsma. Dat is haar echtgenoot. Ja. Nou ja, dat vind ik eigenlijk kan zoiets niet. Hij mag geen zaken doen in ja. de stad waar zijn vrouw burgemeester is, bedoelt u? Ja, dat kan je eigenlijk niet maken. En dan moet je eens kijken naar de zelfstandige uh, nou ja, uh, bestuursorganen. Daarvan valt de controle eigenlijk buiten de Tweede Kamer. Mm -hmm. dus is niet te overzien. En je moet eens dus opletten aan wie die opdrachten geven. Mm. Dat zijn allemaal circuits... Gingen. Ja, die ja nou, elkaar daar te geven voor adviezen van onnut. En u zegt daar moet veel meer onderzoek naar worden gedaan. En daar moet veel meer onderzoek naar, worden gedaan, worden meer onderzoek naar gedaan worden. Ja. Ja. U bent niet de enige, meneer Kertsen. Ik had zelf een keer een zaak. Ik had zelf een keer ja. een zaak. Nou ja, dat vond ik buiten. Toen heb ik uh, nou ja, uh, nou ja, uh, aan de Rijksrecherche alle stukken doorgestuurd. Ik kreeg daar een jaar een antwoord van die lui, meneer. Hier heb u alle stukken terug. Want dit is zo ingewikkeld, daar kunnen wij niet aan beginnen... Kijk, dan ontbreekt ook nog aan expertise. Ja. Dank, dank u wel, meneer Krijtser. Ja, het allemaal uh, naling van de zaak tegen de VVD-gedeputeerde... de ex-gedeputeerde Hoijmaijers... die bij de provincie Noord-Holland 1,2 miljoen... totaal aan geschenken zou hebben ontvangen... of toegezegd hebben gekregen. Hem hangt 14 jaar cel boven het hoofd... wegens valsheid in geschriften en witwassen plus corruptie. Verder kennen we nog andere zaken. Maar zijn we de zaak niet aan het onderschatten? Dat is mijn vraag aan u. En u doet mee met avondspits uh, 0800 1121. Piet van Nijs uit Nijmegen. Uh, goedenavond. Wat ik ook een vorm van corruptie vind, en misschien denk u er wel anders over, ik, ik onderschrijf uw dingen volledig. Dat is dat de overheid mensen in, in dezelfde gevallen niet gelijk behandelt. Kijk, een voorbeeld vind ik, en dat zie ik vaak bij wegmisbruikers van SBS: dat als je een rijbewijs niet bij je hebt, kost 70 euro. Alleen de ene agent geeft wel een boete voor, en de andere agent houdt het bij een waarschuwing. En, de, en de, dat lijkt mij niet eerlijk. Oké, okay, dat, dat vindt u eerlijk. Gelijke gevallen moeten gelijk worden behandeld. Ja, dat vind ik een vorm van corruptie als men daar de hand mee ligt. Okay. Misschien heb je daar een andere mening over, dat weet ik niet. Het is, een voorbeeld, het is wel een voorbeeld ja. waar, waar je corruptie althans achter kan, kan zoeken. Dat kan, de, daar kan, de, dat kan de overhand nemen. Dank u nee, wel. Nee, maar is het normaal ja. dat de, de, de overheid iedereen gelijk behandelt. Precies, dat is minste. Nee. wat je kunt doen. Nee, dat is minstens Maar of het corruptie is, dat is natuurlijk op zich vers 2. Nee, goed, maar ik vind... Ik vind dat het een schijn van uh, politiek bestelt dat er een hele aardige vrouw achter het stuur zit. En je hebt een politieman die daarom valt. Dan kan hij gauw zeggen van nou, uh, deze keer, laat me zitten. Of ja, dat, nou, kan het, dat is eigenlijk voorstrekken. Dat is dat belangrijk. Of ja, dat kun je zeggen vriendjespoten. Nou, poten. ik vind, dat, ik vind het... dat een vorm van uh, corruptie. Als hij word, zou worden betaald, of je zegt, eigenlijk zou je meteen van corruptie kunnen spreken? Dan, we gaan nee, zo, goed, ook, maar uh, een andere zou zeggen. Ja, maar waarom krijg ik die boete dan wel? Precies. Piet van Nes, bedoelig. dankjewel. We gaan zo spreken met Gerrit de Wit. Hij gaat ons ook uh, precies uit de doeken doen wat we onder corruptie kunnen verstaan. Dat is altijd natuurlijk belangrijk. Ik haal een hoop informatie, dames en heren, uit uh, het WODC, het grote WODC... Onderzoek 2005. Toen was ik zelf nog Kamerlid. Daar staat verschrikkelijk veel in. Ik heb niet indruk dat er onderzoek ooit is uh, overgedaan in die mate. Maar daaruit bleek ook dat we een aantal heel kwetsbare sectoren kennen in Nederland. waaronder sociale zekerheid en volkshuisvesting bij de overheid. waar het uh, geval uh, corruptie nadrukkelijk op de loer ligt. en daar verdraait weinig onderzoek tegenover staat. Een andere deskundige is oud-staatssecretaris Michiel van Hulten. U kent hem misschien nog wel. Die heeft een heel groot boek geschreven over corruptie in Nederland. En hij zegt: we lopen er miljarden door mis. En we weten het niet, omdat we het ook niet bekijken. Zeg me eens af, Dag, meneer de Wit, we horen u al. Goedenavond. Dag, goedenavond. Dag, meneer Gerard de Wit. U bent voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders, zei ik al. U bent recherchekundig fraudespecialist. En ik kan wel zeggen dat u al heel veel heeft gedaan op dit gebied. U werkt al 35 jaar binnen de Rijksoverheid en kent het uh, recherchewerk... binnen politie, justitie en opsporingsdiensten van Haver tot Gort. De man op de juiste plaats, zou ik zeggen, hier bij Avondspits... Ja. Hoe komt het, meneer De Wit dat er maar zo weinig ambtenaren en politici voor corruptie in Nederland worden vervolgd? Ja, dat, dat heeft te maken met de, de cultuur, de ambtelijke cultuur. Um, het, is, het is vooral een, een ambtelijk en bestuurlijke zwijgcultuur. Ja. Dus met andere woorden, het is heel erg moeilijk om excessen die zich daarin voordoen, boven tafel te krijgen. Um, omdat het uh, een ontkenning en een afdekcultuur uh, is. Um, en uh, die is uh, desastreus voor waarheidsvinding. Ja, en is die, zegt u, die is alomvattend. Dat betekent op gemeentelijk niveau, provinciaal niveau, Rijksniveau dat ambtenaren elkaar daar uh, afdekken. Ja, dat behoort dat, dat uh, dat, dat bij alle bestuurslagen. Uh, dat, uh, dat is zeker zo. En um, een, een element wat ik ook graag in de discussie zou willen inbrengen... is het feit dat het niet alleen gaat om corrupt handelen... maar ik wil ook zo graag de nadruk uh, leggen op het nalaten, het zwijgen. Ja. Dus het niet je verantwoordelijkheid uh, uh, nemen. En dat, is, dat, ja. dat, dat, dat is een probleem wat onze maatschappij veel meer infecteert in de afgelopen ja. jaren. Men, men weigert dus echt een, een stap vooruit te zetten uit angst, denk ik. Of, of, of, men, of men neemt het niet serieus genoeg? Nou, niet alleen uit angst, maar het heeft vooral te maken met, uh, met persoonlijke posities... en de bescherming uh, van, uh, van die eigen positie. Mm. En wat je, uh, wat, je vooral ook, uh, wat je vooral ook ziet, is uh, dat binnen excessen binnen de overheid... er weinig zelfreflectie en zelfreinigend vermogen aanwezig is. Ja. Uh, je, je ziet dat het altijd buitenstaanders zijn, omstanders zijn... die de echte excessen die er te doen aan de orde stellen. En dat dat zeker niet uh, door de bestuurders in het publieke domein... Of door de bureau's integriteit of de vele toezichthoudende uh, overheidsorganisaties is dat dat naar voren waart, wordt gebracht. Maar juist door melders van misstanden. Dus u bedoelt de klokkenluider? Ja, de klokkenluider ja, is essentieel bedankt. bij het ontdekken van corruptie. Dat is eigenlijk een lawage voor de overheid. Dat we dat niet zelf naar boven kunnen halen en niet naar boven willen halen. Ja, en dat is dus inderdaad uh, het uh, grote probleem van onze bestuurscultuur... die ik uh, zojuist al schetste. En hoe komen we aan zo'n zaak Hoijmeijers? Is die aan het rollen gebracht, ook via een klokkelaar? Dat weet ik eigenlijk niet eens. Of is, is dat? Hoe is die dan naar boven gekomen? Ik, uh, ik, heb, ik, heb, ik ken de zaak Hoijmeijers niet uh, in, de, uh, in detail. Maar uh, wat ik natuurlijk wel weet is dat je met uh, vele vergelijkbare kwesties... en uh, dan noem ik maar de uh, uh, miljoenenfraudes met grondtransacties... en uh, de fraude bij woningbouwcorporaties... Of uh, uh, de, de meldingen uh, die je hebt um, uh, uh, binnen de universiteiten, uh, um, binnen het mm -hmm. UWV, het, uh, uh, het, het COA, ik noem even een, ja, ja. een groot aantal zaken... Um, ze worden gemeld door omstanders, ja. door, um, door, door melders van misstanden. Echt per ongeluk, in feite mensen die dan ook vaak in een kerk eindigen of in een weiland, uh, horen we dan in, in bepaalde zaken in Nederland. Nou zou je kunnen zeggen, we moeten uh, er veel meer aan doen om het boven de tafel te krijgen. Maar aan de andere kant, mensen die in opspraak raken, die, lopen, die komen moment er vissen vanaf. We zijn ook heel slecht in het bestraffen van corruptie in Nederland. Ja, ik vind ook uh, dat, dat de overheid zaken van haar eigen uh, ambtenaren ontwijkt. Uh, je ziet ook uh, weinig spectaculaire cijfers op dat gebied. Ja. Uh, bij het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche is dat uh, erg matig, uh, wat, er, wat er wordt aangeleverd en wat er wordt gepresteerd. Um, dus dat, dat, uh, dat, dat, moet, dat moet echt anders. Ja, nou Gerrit de Wit, u staat achter mijn stellingname, vermoed ik zo. Uh, de corruptie bij de overheid, de Nederlandse overheid, wordt ook zwaar onderschat. Zeer bedankt Gerrit de Wit, voorzitter van de expertgroep Klokkenluiders. Voor uw bijdrage in Avondspits. King Goaf uh, twittert mij WNL onzin, maar dat er een groot grijs gebied is... waar het verschil tussen belangstelling en corruptie moeilijk te definiëren is dat, is, dat is zeker. Alex zegt ministeries huren adviseurs in van grote automatiseerders... en die, die selecteren hun eigen bedrijf bij aanbestedingen. En uh, Peter Verbrugge zegt... Hashtag er is wel corruptie, maar hier in Nederland noemen we dat liever een affaire. Paspoortaffaire, IRT-affaire, etzo enzovoorts. Alles blijft zo schoon. Zometeen Ronald van Raak, SP Tweede Kamer, Die heeft ook een hekel aan de, de weerstand die, die de overheid heeft tegen klokkenluiders. Hij komt zo in, in de show. U gaat nu luisteren naar meneer Berkhout. En hij komt uit Monnikerdam. Goedenavond. Dag, goedendag meneer Berkhout. Wij hebben dus dat meneer Homaijen mogen meemaken uh, toen hij nog gedeputeerde in de provincie was. En... Uh, wij werden geconfronteerd met een groot industrieterrein ...wat bij ons in het dorp op een onmogelijke plek werd gebouwd. Uh, dan buiten het dorp in een gebied... ...wat tot vier keer toe natuurgebied, beschermd landschap en et cetera werd uh, verklaard. Ja. En het verbaasde mij destijds uh, met de groep buurtbewoners... ...waarbij wij het hele project hebben tegengehouden... ...puur op de wettelijke regels met inhuur van advocaten... ...en uh, heel veel praten en presentaties bij de provincie en de gemeente. Het verbaasde ons dat deze meneer Hoijmeijer zoveel medestanders had. Yeah. Daar begrepen we helemaal niets van. Tot op de dag van vandaag begrijp ik daar niets van. Dus uw stelling, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. En ik weet bijna zeker dat meneer Hoijmeijer niet de enige was... ...die uh, uh, baat bij had dat er projecten werden opgezet waar hij geld aan kon verdienen... Uh, ...dan wel uh, ja? van grote investeerders, dan wel van projectontwikkelaars. Dat weet ja. ik bijna zeker. Lijkt bijna eerste... Het probleem is, ja. dat, ho dat hoeven er niet eens heel veel te zijn... ...maar er zijn heel veel mensen, die, die hebben wij gezien... ...die zeker geen steekbinding hadden gehad, die in de politiek zaten... ...ook in de plaatselijke politiek, die gewoon uh, door dit soort mensen... Uh, ...in hun enthousiasme mee met dit soort ja. uh, onzin gingen... Uh, uh, uh, en daarbij uh, uh, niet betaald werden... maar nee. gewoon uh, doordat ze dachten dat het hip was... en dat dit de oplossing voor al hun problemen was... dat hij ja, ja. in de lokale uh, precies. politiek... precies, ja, in de provinciale politiek... Meneer, ja. maar dat hij niet de enige was die daar... alleen een financieel belang uit het, het kan niet zo zijn... Of deze man moet geniaal geweest zijn in zijn presentatie, in zijn overtuigingskracht. We hebben hem een aantal keer ontmoet. Het was zeker een sterke persoonlijkheid. Maar zo sterk dat geloof ik niet. Daar moeten meerdere mensen geweest zijn. Precies, meneer Berghout. U. u zegt eigenlijk hetzelfde als, als de, de heer De Wit zojuist. Er, het zwijgen werd eigenlijk uh, met name beloond. Men ging gewoon mee zonder enige zelfreflectie. Dat is het, het grootste gevaar achter corruptie, Zij ook Gerrit uh, De Wit zojuist. Uh, u kunt nog meedoen. 0800 1121 Corruptie bij de overheid wordt zwaar onderschat. Inmiddels uh, schudt mijn redacteur meemoedig het hoofd weemoedig. Want hij zegt... Er zijn alleen Alleen maar mensen het eens. Het is, het is niemand te vinden die het hiermee oneens is. Het lijkt erop dat er veel mensen met dit punt uh, worstelen. Sam van der Pol zegt... een kritische geest is altijd belangrijk... want er gaan dingen mis. Vergeet niet te benadrukken wat het dat we het ook goed doen. Lex List zegt... de schrijnende wijze waarop hij met de klokkenluiders wordt omgegaan... is tekenend voor de corruptie. Ik ben het eens met je, met je stelling. En Rudolf Schuring zegt mij... cover your ass mentaliteit maakt zichtbaarheid moeilijk. Maar dat beslist niet alleen in de overheid. Het is overal. Corruptie bij de overheid wordt zwaar onderschat. Dan luisteren wij Anton van Dijl. Goedenavond uit Arnhem. Ja, meneer Eremant met uh, Anton van Dijl. Ja, de, zowel de corruptie... is zowel bij de VVD... En de PvdA en het verleden en nu ook, maar wel, uh, ja, die zijn goed vertegenwoordigd hoor. Ja. En de dek elkaar allemaal af, want als je, als je in de fout gegaan bent, dan krijg je toch wel weer ergens een uh, burgemeesterspost. Ja, nou... Of commissaris, maar ik gewoon niet in, dus ja. Zo zit dat Anton van Dijl, de denkt u, ja, wij worden als onderbuik FM genoemd. Dit is een onderbuikgevoel, wat eigenlijk meneer van Del ook, ook zegt, luisteraars. Alleen het wordt helaas wel ook bevestigd door onderzoekers en net ook door de heer De Wit. Dus zoveel zo onder, onderbuik is er, is er niet aan aan dit thema. We gaan naar Ronald van Raak, hij is SP Tweede Kamerlid. Goedenavond, Ronald. Ja, goedenavond. Ja, ik moet jou teleurstellen, want ook ik ben het met je eens. Kijk, dat bedoel ik. Je stelt me inderdaad teleur, want ja, meestal. vinden die, die niet met je eens is vanavond. Christen, dus het staat teller inderdaad op, nog steeds op nul. Uh, Ronald, ja. jij bent een groot voorvechter uh, tegen, tegen corruptie. Dat doe je ook als het om de Antillen gaat, uh, dacht ik. Maar jij doet het ja, ja. ook in, in huis. Jij bent met een wetsvoorstel gekomen, initiatiefwet uh, ja. voor klokkenluiders. Leg even uit. Ja, ik merk dat uh, ook, ook mensen zich bij de SP melden en die zeggen van ik weet op dat ministerie deugt het niet of bij die provincie of bij die gemeente. Uh, alleen ik wil niet dat je mijn naam gebruikt, want ja, de voorbeelden kennen we. Hè? De, de uh, bot uh, die de bouwfraude aankaart, die eindigde berooid in een caravan. Ja. Uh, spijkers die uh, voor gek werd verklaard. Je hebt heel veel voorbeelden van mensen waar het slecht mee afloopt... als ze hun mond open doen en uh, corruptie en vriendjespolitiek aankaarten. Ja, dus jij gaat en dan... daar moet echt een einde aan komen. Ik, ja. vind, uh, je, ik ben in de politiek gegaan om problemen op te lossen... dus mensen moeten vrij met ons kunnen praten. Dus moeten we ook mensen goed kunnen beschermen. Hoe regel je dat? Want Er is een voorstel in Amerika die zegt... een klokkenluider krijgt gewoon een bepaald percentage van het boetebedrag... wat uiteindelijk aan de corrupte uh, ambtenaar wordt opgelegd. Is dat een trigger? Ja. Ja, dat zou kunnen, maar dan krijg je natuurlijk weer heel veel advocaten... heel veel mensen die dingen gaan melden die eigenlijk niet waar zijn. Ik doe het makkelijker. Ik denk ook iets meer op een Nederlandse manier. Uh, er moet een huis voor klokkenluiders komen. En als klokkenluider ben je daar veilig. Dus je gaat naar dat huis. Dat huis dat kijkt of je een klokkenluider bent. En dan kun je niet meer ontslagen worden. Je kunt dus ook niet je baan verliezen. Mm -hmm. uh, als het nodig is, krijg je juridische ondersteuning, psychische ondersteuning. En heel belangrijk, dat huis gaat... een ...onderzoek doen naar de misstand. We hebben nu de Onderzoeksraad voor de Veiligheid... ...die doet uh, onderzoek bij een ramp. Nou, zo kan ook dit huis voor klokkenluiders... ...onderzoek doen naar een misstand. Ja. En dan komt de waarheid boven uh, water. Klinkt goed, alleen blijf je dan volledig anoniem... ...of wordt op een gegeven moment je naam toch bekend? Nou, het, het, het, het handigste is voor het onderzoek als je naam openbaar wordt. Dat is eigenlijk wel nodig. Ja. Maar ja, we kunnen dan ook echt bescherming bieden. Want we gaan ook, uh, als het onderzoek is gedaan, ook mensen weer opnieuw aan het ja. werk uh, helpen. En ik hoop ook een beetje dat we in Nederland dan een, een omslag krijgen. Want nu worden klakken, klokkenluiders vaak als klikkers gezien. Terwijl mensen die misstanden melden eigenlijk ons een hele grote dienst nou, absoluut. Bewijzen, Maar en een burgerplicht doen. En daar ja. moeten we eigenlijk trots op zijn. Nee zeker. Nog één vraag Ronald. Wat, wat mij bezighoudt is ook het punt. Je zegt klokkenluiders, maar dat is eigenlijk het zwaktebod. bot. Dat je het van klokkenluiders moet hebben. De mensen die dan hun, hun poten uitsteken. Je zou hopen ja. dat de overheid zelf een, een reinigingsmechanisme heeft in zichzelf om corruptie uit te bannen. Hè, dat zou je toch moeten verwachten. Dat we daar de diensten op zetten. De oorsprongsdiensten de fraudedienst en de antifraudedienst. Dat je daarmee de zaken ja. ook voorkomt. Soms wel, maar heel vaak gebeurt dat niet omdat in Nederland toch een cultuur is, een beetje een poldercultuur van vriendjes die elkaar uh, de hand boven het hoofd houden. En uh, hoe hoger je komt, hoe meer dat geldt, daar worden ja. fouten afgedekt. Ja. Vaak zie je dat er bijvoorbeeld grote prestigeprojecten zijn uh, waar mensen hun naam aan verbinden hun carrière aan verbinden. En dan zullen ze alles doen om dat uh, door te, te zetten. Het ja. En dan worden er ook ja, uh, mensen die daar kritiek op hebben... die worden dan uh, koud gesteld, zoals het heet. Ronald van Raak, we waren het eens. Dat uh, moet niet te vaak voorkomen, ja. ben ik met je eens. <laughs> maar je blijft Kamerlid voor de SP, dat is mooi. En hopelijk vaker in deze show. Dank je zeer voor je deelname in Avondspits. Uh, we gaan nog even luisteren naar u. 0800 1121, corruptie bij de overheid. We zijn het zwaar aan het uh, onderschatten. Uh, Walter Woedman uit Amsterdam. Ja, goedemiddag. Dag Walter. Ja, ik, ik, ik ben zelf ruim twintig jaar ambtenaar geweest. En bij, bij verschillende gemeentelijke diensten. En ik heb zelf zoveel dingen meegemaakt dat ik er wel een boek over schrijven. Misschien moet u dat doen. Ja, ja dat zat ik ook wel eens aan te denken. Ja. Ja? Maar zijn, het, zijn vaak, het zijn vaak dingen die, die je hoort en die, die, die je tegenkomt. Waar je, waarvan je eigenlijk geen harde bewijzen op tafel kan leggen. Dat lezen. is het punt natuurlijk vaak. Ja. Dat, dat is wel het probleem eigenlijk. Ja, ja. meneer Woordman, dank u wel. We kunnen de voorbeelden niet bespreken. Ik hoop dat u nog eens een keer toch een, een boek zult schrijven. Camille Eggermond zegt: Ik krijg zojuist 50.000 euro geboden van een ambtenaar om een tegengeluid te laten horen. Dus ik ben tegen. Prachtig, prachtig. Peter Verbrugge zegt: 10 euro belasting en 10 euro uitkeringsfraude... wordt harder aangepakt dan een paar miljoen fraude. Kijk maar naar de rechtszaken. En Theodor Visser zegt: idee voor een goed onderzoek. Welke politieke partij kent het meeste corruptie? Zou het bij de Liberale Partij misschien het grootste zijn? Er komt van alles binnen, kan ik u zeggen. Op deze stelling, eh, corruptie wordt zwaar onderschat. Eh, Kijk, Corian de School uit Huizen. Ja, hallo. Uh, inderdaad, gelegenheid maakt de dief. En uh, Nederland bewijst met niet onderzoeken, alleen maar dat die gelegenheid groter wordt. En die corruptie, je zou behalve die klokkenluidersbescherming, zou je ook moeten denken aan een speciale dienst. Ja, om ambtenaren in de gaten te houden. Want je hebt gevoelige uh, takken van yep. ambtenarij. Uh, alles wat met vastgoed te maken heeft... alles wat met milieuinspectie te maken heeft... En dat er, uh, jullie hebben nu wat voorbeelden genoemd van, van corruptie, maar je hebt ook nog de chippel affaire ja. Je hebt de affaire uh, van het pedofiele netwerk mogelijk, uh, met de topambtenaar van justitie. Mm -hmm. um, het, het, zo kun je nog wel even doorgaan hoor. En, ja. en het, is, het is duidelijk dat dit een topje van IJsberg is. Uh, Argos onlangs heeft een onderzoek gedaan naar mogelijke banden van de maffia in Nederland. Binnen de kortst mogelijke tijd moet ja. justitie opeens daar onderzoek naar doen. En wat bleek? Ja, ja de maffia had vette vingers in de pap in Nederland. Nou, bijvoorbeeld ook de voetbal-toto-. Precies, waar geld om gaat, heb je ook veel corruptie. Daar kun je, okay. je van uitgaan. Corjan Scholz, heel bedankt. Een korte laatste reactie even van lijn 3. Johan Broekhoff uit Alkmaar, je hebt een voorbeeld. Ja, ik, uh, ik heb in de krant in ieder geval gelezen. En, uh, er was een vuilnisman in uh, Alkmaar. Uh, koffie en uh, een koekje kreeg van mensen. En uh, daarna wat dingen meenam van die mensen. Gewoon uh, die eigenlijk niet met de vuiligsauto ja. mee mochten. Maar dat toch meegenomen. En uh, het is dus uh, door iemand gemeld. Ja. En de man die werd gewoon op non-actief gezet. Kijk. Melden is, is, is weg. U bent ook weg, begrijp ik. Dat is jammer. We zijn, we zijn er ook doorheen, moet ik u zeggen. Dank u wel, luisteraars. Morgen weer een nieuwe avondspits. We zijn er doorheen. Eh, mooie stelling, denk ik. Eh, veel eens, eigenlijk 100% eens. We zijn er door. Eh, zometeen Kunststof op deze zender. Met daarin Christine Hammerrechts. Uh, morgenochtend omroep WNL weer te zien en te horen bij Vandaag de Dag op Nederland 1. Daarin vertelt Jaap de Groot alles over het Nederlands elftal met het oog op de kwalificatie voor Brazilië. Belangrijk, uh, belangrijk toernooi weer. Oudmis Nederland, Kim Kutter, is ook aanwezig bij WNL. Dus morgenochtend om 7 uur, Vandaag de Dag Nederland 1. Morgenavond een nieuwe avondspits. Heel graag. Tot dan. We worden steeds ouder. Daar ja, zijn we het allemaal over eens, dat blijkt uit de cijfers. We worden steeds gezonder oud. Gezonder? En omdat vergrijzing onze voorzieningen schreeuwend duur maakt... sleutelen we aan de pensioenleeftijd. Dat heeft gewoon met geld te maken. En in een bedrijf zou je zeggen ook met mismanagement. De theorie en de weerbarstige praktijk van het lange doorwerken... in de serie Grijs Gebied. Deze week bij Goedemorgen Nederland... iedere werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wil je weten hoe het echt zit? Ga dan naar samenstaanjijsterk.nl. Jouw pensioenfonds. Samen sta jij sterk. Ja hoor. Nu, in beeld en geluid, horen, zien en lachen, een eigen tentoonstelling. Die tentoonstelling van André van Duin is verlinkt tot 3 maart. Nou, daar zijn we mooi klaar mee. Spreek uw bericht in na de toon. Ja, baas, ik ben het... Ik moet u echt even bedanken vanuit de sauna. U, u gaat nooit weer naast me zit. Hey. Je weet niet wat je beleeft als je de pluim geeft. Het cadeau waarbij werknemers zelf kiezen uit fantastische belevenissen. Verdienen ze bij jou deze kerst ook een pluim? Bestel nu op pluimen.nl Als ondernemer ben je een ras-echte beslisser. Jij neemt aan de lopende band belangrijke besluiten. Knopen doorhakken? Tak! Geen tijd te verliezen. Ja